Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen snel maatregelen... in verband met de fraude door kustvissers. Vanmorgen kwam naar buiten, na onderzoek van de NOS... dat kustvissers al jaren frauderen met het motorvermogen van hun schepen. De Nederlandse overheid weet dat al zeker tien jaar... maar treedt er nauwelijks tegen op. Vissers met meer motorvermogen kunnen in korte tijd meer vissen. De beoogde nieuwe eigenaar van Roda JC heeft aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling. Gisteravond werd de Mexicaan door Roda supporters het stadion in Kerkrade uitgewerkt. Garcia de la Vega wil Roda JC kopen, heeft daar geen toestemming voor van de KVB nog. En de supporters hebben geen vertrouwen in hem na berichten over misstanden bij andere investeringen van de zakenman. De presidentsverkiezingen in Afghanistan zijn onrustig verlopen. Bij geweld door de Taliban, vooral in het noorden en oosten van het land, zijn tientallen gewonden gevallen. Er zijn bovendien veel klachten over onregelmatigheden bij de stembureaus. De opkomst was laag. De voorlopige uitslag wordt niet voor half oktober verwacht. En steeds vaker ontstaan lange files doordat het bergen van een elektrische auto na een aanrijding problemen oplevert. Er is vaak te weinig kennis over met name de accu's. Bij een botsing kunnen daar bijvoorbeeld scheurtjes in komen waardoor kortsluiting kan ontstaan. Het aantal auto's op stroom is gestegen van 22.000 op 1 januari vorig jaar naar 72.000 nu al. En Annemiek van Vleuten heeft in Groot-Brittannië de wereldtitel op de weg in de wacht gesleept. Op een klimmetje na 45 kilometer sprong ze weg, waarna ze 105 kilometer solo fietste. Dat leverde haar goud op. Olympisch kampioene Anna van der Breggen maakte het Nederlandse succes compleet door het zilver te veroveren twee minuten achter van Vleuten. Het weer, er trekken buien over, soms met windstoten. Aan zee is de wind soms hard. Vannacht ligt de temperatuur rond de 13 graden. Morgen bewolkt, regenachtig en een stevige wind en weer, een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Doorwerksmede op de A5 hoofddoorrichting Amsterdam staat bij de aansluiting met de A10 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 hier om vijf uur aan de tolweg. 10a natuurlijk. En dat allemaal bij Entertainment voor you. Dus luister zeker volgende week ook weer mee. En uh, ja, heerlijk. Ah ja, gezellig Fred. Zo is het. En uh, wat gaan we doen? Uh, ja we gaan, uh, uh, uh, Wat gaan we doen? Ja, we gaan de nieuwe, uh, nieuwe draaien van Wesley Bronkhorst en uh, Birgit uh, Lewis. Ja, dat gaan we doen.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 We'll see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 Gewoon trek aan en uh, gaat gewoon naar het centrum van Zandvoort. En uh, bestel daar gewoon een lekker glaasje. En daarom gaan we deze nummer, de, deze nummer draaien. Ik, ik begin ook al uh, een beetje, een beetje uh, ja, slap te lullen. Natasja Domek en ik vlieg met je door die wolken.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 Een beetje, beetje meer Maar ik weet die tijd van ons Komt nooit geen tweede keer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 Ik mees je, als iemand zegt, haak ik steeds meer op je lijk. Ik mees je, als ik je lege stoel zie staan. En ik mij weer besef, hoe snel de tijd is gegaan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 I'm uh -huh. Legionnaire. Ja, zoals ik al zei. Lekker de gouden ouwe van BZN. Maar uit de tijd, uh, ja. Dat eigenlijk. Uh, de jonge keizer en. Van uh, die schulden natuurlijk. Heerlijk nummer. Uh, ja, ja, ja. Uh, wat gaan we doen? Weet je wat? We gaan uh, nog een lekkere gouden ouwe draaien van uh, de Roebets. Do their baby love.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 I'm looking for someone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 One to change my mind. I'm looking. question van de, de, de Moody Blues daarvoor hoort u uh, de Roobettes met Sugar Baby Love. en we blijven even in de gouden oude classics en dat doen we met uh, Tom Jones welkom van all time classics tot de hit van nu dit is weer een nieuw uur entertainment voor you met Fred Heijn en zo is dat Green Green Grass of Home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 zo hey, jef? Jef, Jeff ja ja he nou het heeft wat voeten in de aarde maar het lukt nou ja, nee het, het komt allemaal goed hey, ja we bellen eventjes vanwege ja, jouw uh, laatst uitgebrachte single uh, vrienden ja ja vertel daar eens wat over Het is u ja ongeveer vier weken geleden dat dat nummer is al vijf weken geleden dat het nummer uit is gekomen ja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 Dus ik heb eigenlijk nooit bij nagedacht dat, er, dat ik een eigen single zou gaan opnemen. En toen was ik in de studio voor een promotie. Uh, voor, voor, een, voor een feest. En uh, toen zei Elmar van Unity uh, NL: die zegt, joh, uh, ik wil wel een keer dat je een uh, eigen single uh, uh, gaat opnemen. Oké. Okay. Nou ja, en eigenlijk heb ik daar ja op gezegd. En uh, ja, nu zie je uit. Oké, okay. hey, ik hoor een heleboel op de achtergrond, maar ik weet ja, niet we waar je zit. To toevallig toevallig, uh, we zijn onderweg naar optreden. Dus, <laughs> oké. Okay. We belde, we belde een man van volgende week iets op of zo. Hey, we hebben opgehangen. <laughs> hey, uh, ja, dus je bent op uh, overweg naar je optreden nu? Hoe laat ja, moet er cool. zijn? 7 uur, 8 uur? Uh, nee, 8 uur. Is dat een uh, besloten of.? Uh? Uh, besloten feest, ja. ja. Dat is een, uh, een vrouw die 50 jaar wordt. Oh, oké. Okay.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 Is het klaar? Dan. Ja, ik ben weer bij mijn vrienden Al is het voor de buis Het liefste bij mijn vrienden Ja, daar voel ik me thuis Zo, dat was hij dan Jeffrey van Es en uh, Haat het over vrienden En natuurlijk ga ik uh, ja, toch nog even een plaatje draaien voor de mijn tweede helft en dat is van Miso Kovac en Pozdrawi mi zenu plave koše. Zima Bila mi je Sve što može biti Jedna žena Koja ljubavna Bila mi je Ali više nije Plavu kosu